8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat 14 april volgend jaar weer open voor het publiek. De dag ervoor is de officiële opening. De verbouwing, met ook een uitbreiding van het museum, heeft 10 jaar geduurd. Een mislukte aanbesteding, geruzie over de onderdoorgang... en problemen met vergunningen hielden het museum jarenlanger dicht dan de bedoeling was. In het vernieuwde museum is een vaste collectie te zien van 8000 objecten.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 De rebellen hadden geëist dat Algerije verschillende leden van hun groepering zou vrijlaten die daar waren gearresteerd. De politie in Rotterdam heeft vijf mensen aangehouden na een ruzie tussen twee families in de Afrikaanderwijk. Tijdens de ruzie werd een man neergestoken, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man raakte licht gewond. Bij de confrontatie waren ongeveer tien mensen betrokken. Volgens de politie is er een slepend conflict tussen de families. Gisteren stonden beide groepen ook al tegenover elkaar, dat liep toen met een sisser af.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 Het weer vanavond kans op wat regen, morgen eerst nog bewolkt, later zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 21 graden. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is er tussen knooppunt Leenderheide... en knooppunt Batadorp een file van 5 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DNV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat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 Kies Partij voor de Dieren. Dit is Radio 1. VPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth met een heel uur wetenschap. Een medicijn om je visumaanvraag te bevorderen... of om een vrouw in het bed te krijgen. Is dat nou wetenschap? We kunnen in ieder geval veel leren van oerwoudgeneeskunde. Daar gaan we het straks over hebben. We hebben een heel bijzondere gast in de studio. Rob Robot Robbie. En uh, die heeft ingestemd met een interview. Dus we gaan een robot interviewen. Moeder, moeder, mother, moeder. Waarom hebben vrijwel alle Indo-Europese talen daar hetzelfde woord voor? En waar komen al die talen vandaan? Daar hopen we ook meer over te weten te komen. En we vroegen gedragsbioloog Jan van Hoof om voor ons de lijsttrekkers debatten eens te bekijken. De politiek van de apenrots. Wetenschap dus. Wat is dat eigenlijk, wetenschap? Laten we daar eens mee beginnen. Wetenschap... Um, ja, ik weet er heel weinig van eigenlijk. Wat wetenschap is, nou dat is um, nieuwe dingen uitvinden vind ik. Dat heb je nodig voor later. Ja, het gaat toch over ons, uh, ons leven hè? Uh, het is wel om uh, uh, uh, um het, um het leven wat makkelijker te maken. Ik kan niet over oordelen. Ik, nee. Nee, waar het echt. In de studio is aangeschoven robot Robbie uit Delft. Als u um, bij een computer in de buurt bent, kunt u via de webcam meekijken via radio1.nl. Hij spreekt Engels. Hallo Robbie. Dear host, thank you for inviting me to the show. I am Robbie, your personal service robot from TU Delft. Service. Ha, dat klinkt alvast heel erg goed. Um, super wel. Robbie, um, als je dan toch een service doet, kun je, kun je iets te drinken voor me halen, een colaatje of zo? Um, hij praat eigenlijk al in Engels. Oh ja, dat is waar. Ja, dat, dat zei ik net zelf ook. <laughs> um, Robbie, can you get me something to drink? Yes, what can I get you, professor? Uh, professor, dat is, ja, de professor de dat is een beetje verwarring, we heten alle twee Pieter, maar goed, ja. ik zal even antwoorden. Robbie, can you get me a cola, please? And can I get something for the host as well? Oh ja, nou, mij ook maar een colaatje, zeker. I am at your service now. Nou, ik ben benieuwd. Hij gaat ook die cola nu halen. Hij dat, gaat de dat... cola halen, ja. Nou ja, u ziet, de wetenschap staat voor niets. De, de robot haalt hier de drankjes voor mij en voor alle gasten in de studio. En <coughs> de gast die u hoorde is de ontwerper en de vader van deze robot. En dat is um, een wetenschapper aan de Universiteit van Delft. Daar komen we zo meteen op, maar we gaan beginnen met de verkiezingen. Als u een verkiezingsprogramma wil, een verkiezingscampagne wil voeren op basis van uw eigen programma, moet u uw eigen programma gewoon vertellen... Okay. en geen leugens verspreiden over die van anderen. Ik dank u beiden voor dit ja, moment. U mag terug naar u. Ja, de verkiezingen. De lijsttrekkers zijn haast niet meer te ontlopen... en steeds weer de vraag, wie straalt het meeste leiderschap uit? Wie is het snelst, het geestigst en wie domineert? We hebben gedragsbioloog Jan van Hoofd, die jaren ervaring heeft... met het observeren van apenrotsen, gevraagd om voor ons eens... naar die lijsttrekkersdebatten te kijken. Goedenavond, uh, meneer Van Hoofd. Goedenavond. Heeft u al een zilverrug kunnen ontdekken? Uh, het zijn allemaal uh, lieden die pogen zelfverrucht te zijn. Ze doen het alleen op heel verschillende manieren. En het zijn natuurlijk zelfverruchten die niet alleen dominant moeten zijn... maar ze moeten een, een, een publiek overtuigen. Met andere woorden, ze hebben een gevoel dat ze moeten overtuigen. En het zijn dus geen jongens die um, bij wijze van spreken... zeggen. zo moet het en weet ik wat. Ze willen bij het gevoer een indruk maken waardoor het gewoon op hun kiest. Het heeft dus eigenlijk ook een beetje het, uh, het uiterlijk van een balspartij in sommige opzichten. Ze zijn aan het balsen om op die balsplaats de verkozenen te worden. Dus het gaat niet alleen om uh, uitstralen van geweldige dominantie. Dat kan wel goed zijn, want je stemt beslotsverrekening op iemand die straks beheersen kan. Dat kan doen. En als je nou naar de verschillende lijsttrekkers zo kijkt, zoals ik dat heb zitten doen... dan denk ik, eh, wat zou het publiek willen? En dan is het ook interessant om te kijken naar wat het publiek werkelijk gekozen heeft. En je dan af te vragen, waarom zouden ze dat gedaan hebben? Af, onafhankelijk van wat er gezegd wordt, de inhoud. Maar gewoon nou kijkend naar de uitstraling en non-verbale communicatie die gegeven wordt... Nou, één ding is duidelijk dat eh, Samsung bij herhaling weer op de eerste plaats is gekomen als de de beste, om het zo maar eens te zeggen. En ik neem aan dat dat ook is gebeurd door mensen die niet per se met de inzichten die hij verkondigt eh, het eens zijn. En dan denk ik, waar zou dat dan liggen? En dan blijkt bijvoorbeeld dat iemand als Samson ook in de eerlijkheidskoor... ...bij verre de hoogste plaats heeft gekregen. Wordt beoordeeld als de eerlijkste. Nou, hoe kan een lezer dat nou hemelsnaar beoordelen en toekijken? Want die kent alle goochelcijfers even min als... Uh, nou ja, je zou zeggen, als sommige van de discussianten. Dus waar gaat die dan op af? En Heeft u een echt... idee? Want, want hoe werkt dat bij apen eigenlijk? Hoe kiezen die hun, hun leiders en hoe beoordelen apen of ze iemand als leider willen hebben? Nou, um, dan spelen twee dingen door elkaar heen. Bij de leider, degene die leider wil worden, laat zien dat hij de andere kan dwingen tot, uh, tot acceptatie. Maar de anderen moeten hem wel accepteren. Daarvoor moet hij aardig zijn. Althans, het hangt van soort tot soort sterk verschillend af. En ik denk dat in dit geval moet je je afvragen, wat zou de waarnemer, willen zien. En die wil controle, grip zien. En dan zie ik iets wat bij Samson duidelijk naar voren kwam. Als hij zit te discussiëren, de wijze waarop hij kijkt, de decisiviteit van zijn hoofdbewegingen. Hij kijkt bij zijn uh, discussiëren telkens wisselend, maar ook met abrupte, dus decisieve hoofdbewegingen de anderen aan en geeft daarmee een vastberadenheid, druk, dan... leiderschap, ja, controle. Ja, maar controle, u, zei, u zei, wat maakt nou dat hij eerlijk overkomt? Want, want wij hebben niet allemaal al die dossiers gelezen. Is, is daar iets uh, over te zeggen wat iemand eerlijk maakt? <laughs> Het is heel moeilijk om dat te zeggen. Maar een van de dingen die, uh, die toch ook weer eerlijk maakt, dat is dat zie je dat iemand beheersing uitstraalt en wijfelachtigheid, of wat dan ook. Dat heb ik wel eens gezien bij Roemer. Dat heb ik ook wel eens gezien bij Rutte... op het moment bijvoorbeeld dat Samson zei... Daar begint u weer, meneer Rutte. En meneer Rutte was eventjes stil, wijfeld, van zijn stuk gebracht... Het zegt natuurlijk niets over de politieke integriteit en inhoud van wat meneer Rutte beweert. Maar, maar hij de... twijfelt, hij wankelt en hij dus Hij wankelt even een klein beetje en dat is dan toch in de emotionele appreciatie van de toekijker, pats, heeft de ander een punt gescoord. Maar nu nu zijn ze elkaar de hele tijd vliegen aan het afvangen, kleine ja. puntjes scoren, de een wat scherper, de ander wat geestiger. Doen ja. apen dat eigenlijk ook? Nee, natuurlijk niet, want die, en die discussiëren niet op inhoudelijke maar gronden. maar bijvoorbeeld die beoordelen door... elkaar louter en alleen op de, zeg maar, de wijze waarop ze handelen. En dat kan lief, dat kan aardig zijn. Mm -hmm. En in bepaalde contexten is dat doorslaggevend... als je een vriendje wil hebben van een ander. Um, op andere momenten, dan is de ander de baas, en dan schik je je naar hem. En dat is wanneer hij duidelijk machtsvertoon laat zien. En laat zien dat hij niet van zijn stuk te brengen is. Maar ze zijn elkaar ook aan het plagen. Dan jatten ze een banaan van elkaar, of okay, dan halen ze een feintje nou, uit. Oké, dan zitten we in de sfeer van de speelsheid, en dat gebeurt hier ook. En met name Wilders heeft daar af en toe uh, behoorlijk te lachen op zijn handen, met een fantastisch aardige moppen, zieken en grieken, is natuurlijk een leuke rij, twee leuke ruimwoorden. Um, van de andere kant zie je toch dat Wilders in de appreciatie helemaal niet zo gek hoog komt. En dat wil dus zeggen dat dit soort grappigheden, ja, daar prikt men dus wel een beetje doorheen. En uiteindelijk komt het dan toch neer op, zoals Samson, die, ook al kun je misschien niet altijd volgen en natrekken of wat hij zegt juist is. En in, voor Rutte geldt dat ook, want ik bedoel ook die scoort hoog. Maar laten we zeggen, in hun betoogtrand, een betoog geven, waarvan je zegt hé, hey, dat klinkt alsof daar over nagedacht is, dat klinkt alsof het um, de toetsenkritiek kan doorstaan. Zekerheid. En Daar wijkt het af, denk ik, van wat Wilders doorgaans doet, want daar voelt iedereen meteen dat hij af en toe sferen <kwijls> uitdeelt en, en uh, je hoort het liedje te vaak op dezelfde manier. Dus dat zijn toch de dingen waar de, waar de toehoorder de toekijker op reageert en die die beoordeelt. Volgende week uh, weer een beschouwing over de lijsttrekkers... die dan uh, weer overal zijn geweest. Jan van Hoof, dank u wel voor dit moment. Ja, tot hoers. We gaan naar Afrika. Kruiden, drankjes om de seksdrift te verhogen. Mengsels om je visum aanvraag te bespoedigen. En een medicijn voor geluk. Etnobotanicus Tinde van Andel van het Nationaal Herbarium van de Universiteit van Leiden. Welkom in de studio. Net terug uit Gabon in Afrika. Hallo. Hi. Wat heeft u daar gedaan? Nou, ik heb het uh, onderzoek bekeken wat mijn twee uh, PhD-studenten, mijn twee AIO's aan het doen zijn in Gabon, die zitten daar voor zes maanden. En ik ben even langsgekomen om te kijken of alles goed gaat met de studenten en de onderzoekers. Of het, uh, of het onderzoek verspoelig verloopt. Jullie proberen daar uh, traditionele kruidenmengsels in, in kaart te, te brengen, uh, uit te zoeken wat er allemaal in omloop is. Allereerst even, wat voor soort medicijnen bent u eigenlijk allemaal tegengekomen? Uh, we doen onderzoek naar de medicinale planten die op de markt worden verkocht. In de hoofdstad Libreville en op kleinere marktjes. En dan gaan we kijken waar die vandaan komen, waar worden ze geoogst. En we gaan kijken waar, waar worden ze voor gebruikt. Wat zijn nou de belangrijkste ziektes die mensen aangeven. Of de belangrijke redenen waarom mensen planten gebruiken. En dat zijn planten die in hun eentje gebruikt worden of in mengsels. En we kijken naar de mengsels en naar de, de enkele medicijnen. En dan komen er bepaalde trends naar voren, dingen die heel belangrijk gevonden worden. En dat zijn zowel ziektes als ook rituele planten die voor bepaalde magische doeleinden worden gebruikt. Maar is het een pakket aan ziektes waar je plantjes voor haalt ongeveer hetzelfde als waar wij voor naar de apotheek gaan of hebben ze ook hele andere klachten? Absoluut niet. Ja, je, de, je komt de standaard derde wereldziektes wel tegen... als je vraagt waar die planten voor zijn... zoals malaria en luchtweginfecties, diarree en zo. Uh, tyfus. Maar je vindt ook heel veel planten die uh, voor ziektes gebruikt worden... die bij ons niet in het medisch handboek voorkomen. En heel veel rituele planten. Planten voor geluksbaden, zoals je al zei... om, om meer succes in het leven te krijgen. Meer geld, een baan... Alles waar je eigenlijk geen controle over hebt, daar neem je Precies. dan naar planten uh, voor? Precies, ja. ja. Wil iedereen uh, de recepten zomaar met u delen? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Uh, ja, die, dat vraagt altijd iedereen. Uh, eigenlijk wel, ja, maar ik heb gewoon een onderzoeksbudget. Dus mensen werken gewoon voor mij uh, voor een halve dag of een hele dag. En dan betaal ik ze gewoon een salaris. En dan geven ze mij hun kennis. En als ze iets niet willen geven, geven ze het niet. Maar dat weet ik dan soms niet eens. Het is want... niet geheim of zo? Het is niet een, nee, een, een, het, het is allemaal helemaal niet zo geheim. Als ze je vertrouwen en ze je aardig vinden... en ze weten dat je ze hun dagsalaris betaalt... zijn de meeste mensen prima bereid om je wat te vertellen. Maar ze gaan eerst kijken, ze gaan je een beetje uittesten. En na een tijdje vinden ze je aardig en dan vertellen ze alleen maar meer. Neem nou eens bijvoorbeeld een, een, een recept voor geluk. Want ja. ik denk dat heel veel luisteraars daar behoefte aan hebben. Als we nu wat kruiden noemen, kan je dat dan gewoon thuis maken? Of maakt het ook nog uit hoe je het plukt en wanneer je nou het plukt? Nou ja, uh, geen enkele van die uh, Gabonese kruiden... met uitzondering van gember en citroengras... kun je ook hier in Nederland kopen. Dus daar heb je niet zoveel aan. Maar die zitten er vast in, dus dat kunnen we alvast uh, nee, nemen. Nee, nee, die zijn meer voor verkoudheid. Nee, Er zijn een hoop magische planten... vaak in enorme ingewikkelde combinaties... die in kruidenbaden voor geluk gebruikt worden. En um, eigenlijk moet je niet zoveel naar de inhoud kijken... van werkt het ook, maar meer waarom beschouwen mensen... een bepaalde plant als een geluksplant? En waarom willen ze dat geluk nou hebben? En wat is dat voor geluk? En dan, als je dat bekijkt, dan zie je eigenlijk wat de diepste wensen zijn van mensen. En zo zagen we in Ghana dat er heel veel planten waren die je een visum voor de Verenigde Staten kon bezorgen. Zodat je daar taxichauffeur kon worden. En in Gabon zijn we die planten niet tegengekomen. Want Gabon is een rijk land, er is dus een hoop olie. En veel Afrikanen willen juist daar werken. Dus niemand hoeft een visum voor de Verenigde Staten. Maar er zijn weer andere dingen in het leven die je graag wilde. Dus dat is eigenlijk uw interesse. Niet zozeer van uh, wat voor medicijnen heb je en werkt het of werkt het niet. Maar uw interesse is meer laat mij uw planten zien en ik vertel u wie u bent. Uh, ja, maar de, die, die rituele plant is één onderdeel van mijn onderzoek. Een ander onderdeel is uh, plantgebruik voor vrouwengezondheid en de gezondheid van kinderen. En dan kom je dingen tegen, zoals uh, ondervoeding, kinderziektes... Um, ernstige complicaties bij bevallingen. En daar heb ik een andere phd student voor die daar onderzoek naar doet. En dan kom je ook wel gevaarlijke medicijnen tegen... waarvan mensen denken dat het gezond is... maar waarvoor hun gezondheid eigenlijk misschien wel meer in gevaar komt. Zoals? Nou, um, veel vrouwen gebruiken planten die weeën opwekken... vlak voordat ze moeten bevallen, want dan gaat de bevalling lekker snel... En daar zijn heel veel planten voor die die baarmoedersamentrekking... Ten gevolg hebben. Maar wat we van artsen in een ziekenhuis in Gebon hebben gehoord... dat vrouwen die planten allemaal nemen vlak voordat ze naar het ziekenhuis gaan. En dan uh, worden die weeën zo heftig... dat ze eigenlijk al halfbarend het ziekenhuis binnenkomen... zonder dat de baarmoederbond voldoende is opengegaan. Want dat moet namelijk met weeën. Waardoor er uh, scheuringen van de baarmoeder kunnen ontstaan. Waardoor dus dat... er weer extra complicaties optreden. Het kan soms zelfs uh, gevaarlijk zijn. Maar Zeker. Heeft u ook wel eens... Um... In het algemeen de indruk gekregen dat het werkt? Of, of is, is kruiden geweest kunnen... Nou ja, er is een enorme biodiversiteit. Dus het en en. Sommige dingen werken heel goed. Sommige dingen werken wel goed. Maar dat is niet de, niet de manier waarop in een westerse blik die ziekte zou moeten opgelost worden. En andere werken omdat je erin gelooft. Maar er zijn zoveel planten en zoveel ziektes. Dus ja, sommige dingen werken wel of alleen in combinaties. Sommige mensen denken dat je malaria uit kan braken. Nou, dan neem je een braakmiddel en dan ga je verschrikkelijk braken. Dus het werkt wel, het middel, maar je los je malaria er niet mee op. Maar als jij denkt dat je malaria uit kan braken... denk je dat je de ziekte hebt genezen. Ook in Nederland uh, worden kruidendrankjes uh, uh, veel gebruikt en veel uh, verkocht... in allerlei soorten en vormen. Wij zijn dus op zoek gegaan naar uh, de Nederlandse kruidengeneeskunde. Voor de darmflora. gebruiken we net. Ik, ik gebruik het ook wel eens. Jawel. Maar uh, je moet het op een nuchteren maken drinken. Wat? Uh, um, dan werkt het niet zo goed. Ja, een beetje diarree, alles komt eruit. Dus je daarom schoonmaken. Als je bent bevallen, dan drink je dat. En dan maakt het je binnen schoon, je baarmoeder en zo. Van alle vuil uh, uh, bloed. En dan moet je gaan zitten op een. Uh, op een, een emmer. En dan zetten ze ook dat blad op de in, in, in heet water. En dat uh, heeft uh, wel kracht. Dan alle vieze stolzels eruit komen. Dat helpt wel. Dat heb ik ook gedaan. Ja, ja. ja het hielp. Alleen het is vreselijk uh, pijnlijk. Want ik moet boven heet water zitten. Ik moest Bita gebruiken voor als ik die baby had gekregen En dat kreeg ik na, na weer. Ik kookte ze een beetje van maatsmorgens. Drinken. Ja, het hele moment was het niet anders gewend, toch? Op de zondagochtend moesten we naar oma toe en een, glaas, een glaasje drinken. En de hele dag naar de wc. Dus uh, ik heb het altijd gebruikt. Mama Guana. Mama Guana. En waar is het voor? Het is een beetje voor de potentie van voor, voor de man. Het renigt. Het maar je moet dieken houden, hè? Het kan gevolg hebben voor jou vanavond. Wat zeg je? Ik kan gevolg hebben voor jou vanavond. Wat die man een beetje meer seks, seksactief. En het renigt ook alles van die manier. De potentie van mijn man is heel goed. Dus niet iets aan te doen, <laughs> maar ik, moet, ik moet gaan. Ja, oké, okay. oké, okay. Een verslag van Frederik Melman vanaf de Surinaamse Gansenhoefmarkt in Amsterdam Zuidoost, tinnen van de Andel. Um, u zei eerder van ja, ik wil eigenlijk vooral de cultuur leren kennen via de, de kruiden. Heeft, ja. u, heeft u dan hier al iets gehoord wat iets zegt over ja, de cultuur? Ja, ik moest lachen, want ik, ik, ik, ik, uh, ik hoor de Surinamers... ik weet precies wat ze bedoelen. Je ziet hier het belang van het schoonmaken van het lichaam... de laxeermiddelen, die ja, van de Westers oogpunt helemaal niet nodig zijn... maar dat wordt, belang, dat wordt belangrijk... Gedacht om het lichaam schoon te maken. De baarmoeder na de bevalling. Ik moet die bitter drinken, zegt die vrouw. Ik moet die bitter drankje drinken. Reinheid, dat is ja, belangrijk. Ja, om de baarmoeder samen, samen te laten trekken. Om de restante bloed eruit te laten komen. In Nederland laat je dat gewoon lopen. Maar daar moet het meteen. De derde wat hij zegt, die Damaguana zei hij. Ik dacht dat het een Antilliaan was. Maar hebben, ik denk dat hij misschien Mamaguana. Dat is een, een fles van allemaal stukjes hout. Een afrodisiak. En hij zegt, uh, ja, je man gaat je vanavond lastig als zoiets zegt hij. Dat is, dat is een andere, heel cultuurgebonden medicijndrank... die ze zowel in Afrika als in het Caribisch gebied heel veel drinken. Dat is een fles met allemaal stukjes, bast en hout. Dat vul je aan met alcohol. En dat kun je daar in de me kopen. En uh, ja, het, dat geeft de man uh, potentie. En die zijn heel populair. En we hebben ook in ons onderzoek hebben we heel veel drankjes van West-Afrika... vergeleken met dezelfde soort drankjes, in elk land heet ze anders... Uh, in, in de Guyanas, in Suriname, in Cuba, in uh, Tri, Trinidad, de Dominicaanse Republiek. En dan zie je dat het, het drankje ziet er hetzelfde uit Er zitten ook wortels en hout in, maar in elk land zijn alle soorten weer verschillend. Dus de Afrikaanse slaven die maakten dat drankje, die kenden ze nog, werden naar de nieuwe wereld gebracht. En in elk land, op elk eiland waar ze terugkwamen, hebben ze het drankje opnieuw uitgevonden met meestal 100% dus verschillende planten. Hoe, hoe de cultuur zich verspreidt, als je het gewoon vraagt aan mensen, van, van wat is je cultuur, wat zijn je waarden, waar kom je vandaan, kom je dan minder te weten dan wanneer je naar de kruiden vraagt? Ja, wat is je cultuur? Ja, geef er zelf maar eens antwoord op in het Nederlands. Ja, ja weet ik veel. Ja, ja ik wacht nog Bij op een blikje Nederlander, cola. Ja. ja, die robot die staat er ook. Cola komt ook uit Afrika, by the way. Maar... Dat is mijn cultuur. Cola, ja. Robots die cola brengen. Maar nee, als je vraagt naar planten... dan krijg je vaak een verhaal waarom mensen dat belangrijk. Waarom mensen... De meeste planten zijn eigenlijk niet voor een ziekte... maar voor een bepaalde gezondheidsideeën. En daar leer je de cultuur door kennen. Heel interessant onderzoek. Uh, bedankt, etnobotanicus Tinde van Andel... van het Nationaal Herbarium van de Universiteit van Leiden. We gaan verder met de labyrinthitparade. <rongen> <hazien> <hazien> Ik heb het! Eureka! Het werkt als volgt. Onze hitparade van grote wetenschappelijke doorbraken. Vorige week sneuvelde de landing van de Mars rover op Mars uit onze top 5. En die moest plaatsmaken voor. De menopauze voorspeller, ingebracht door Bart Fauser... hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De menopauze is te voorspellen voortaan door te meten hoeveel AMH, antimullershormoon, er door het vrouwelijk lichaam raast. Ontdekt door voortplantingsartsen aan het UMC Utrecht. De volgende. Prehistorie, het ontrafelde genoom van de neandertaler door een grote groep wetenschappers... die dat alweer voor elkaar kregen in 2010. En dat was de inbreng van geneticus Bart Verwerda. Ja, blinden kunnen weer een beetje zien met een netvliesprothese. Een bril voor de blinden, ontwikkeld door de New Yorkse Cornell University. Hadden we nog de... De derde oermens was dat. Mede door zoeken en graven van onze eigen paleontoloog Fred Spoor. Die stond er ook nog in. En last but not least hadden we ook nog... I think we have it. You agree? Ja, met stip op 1, de wetenschappelijke hit van de afgelopen zomer. Het higgs deeltje gevonden bij CERN in Genève na jaren van speuren. Tinde van Andel, het ja. is aan u. U mag er iets uitgooien en u mag er iets in doen. Wat zullen we eerst doen? Ik ga er wat in doen. Oké. Okay. Dat was een onderzoek, dat stond eind vorig jaar in de PNAS. En dat ging over gebond. Kleine boeren in het zuiden van Gabon die, die geven cassavenstekken stekken mee aan hun uh, dochters... als ze gaan trouwen in een ander dorp gaan wonen. En er staan heel veel etnische diversiteit. Dus die, die mensen die gaan naar allemaal verschillende dorpen. En in die dorpen heb je dus ontzettend veel verschillende diversiteit aan cassave Variëteiten. De een kan tegen droogte, de ander kan tegen warmte... de ander kan tegen um, slechte bodem de ander kan tegen overstroming. Waardoor uh, die mensen heel veel voedselzekerheid... Uh, hebben, als het, een, als het een slecht jaar is, te veel droogte... dan is er altijd wel een kassave die het ook doet. En ze hebben dus ontdekt dat in, in dorpen waar uh, mensen binnen hun stam trouwen... of nooit kazaar, uh, stengels meegeven, uh, de diversiteit veel kleiner is. En daar dus vaker misoogsten kunnen uh, voorkomen. En het belang van dit onderzoek is dat ik, dat ik wil uitleggen... dat je niet alleen puur naar de diversiteit van planten of landbouwgewassen moet kijken... maar ook naar de redenen van lokale mensen om bepaalde planten te gebruiken... Want dan zie je dat in die traditionele systemen het echt gericht is om vaak zoveel mogelijk diversiteit en zekerheid, voedselzekerheid te veroorzaken. En nu is er een trend wereldwijd om, om steeds meer landbouwgewassen, echt klonen van landbouwgewassen, uh, mensen te, te dwingen om die, diezelfde klonen, commercieel ontwikkelde klonen te kweken. Maar als je dan één natuurramp hebt, dan heb je niks meer te eten. En echt letterlijk een, uh, een vruchtbaar huwelijk, die komt erin. Ja, we moeten een geluidje hebben, een vruchtbaar huwelijk. Moet u natuurlijk ook iets uit de lijst halen. Um, ja. Iets afschieten. Ik, ik ga iets afschieten. Ik zal me niet in dank worden afgenomen. Ik ga het Hicks deeltje eraf schieten. Want uh, ja, eigenlijk tot nu toe is me nooit echt duidelijk geworden wat dat nou eigenlijk is... en waarom het zo belangrijk is. En zulke onderzoek kost zo ongelooflijk veel geld... dan denk ik dat kan ook wel eens beter besteed worden aan onderzoek... dat bijdraagt om deze wereld wat leefbaarder te maken voor mensen en dieren. Nou, dat was uh, vloeken in de wetenschappelijke kerk. Misschien kunnen we die klokken nog even horen. <lacht> nee, die klokken die zijn, uh, die zijn overdwenen. Hartelijk dank, etnobotanicus Tinde van Andel. U Dankjewel. luistert naar Labyrinth Radio en zo meteen gaan we praten met robot Robby... die hier al staat te trappelen met een blikje cola. Maar nu eerst. Moeder, mother, moeder. Dat het Nederlands verwant is aan de taal van onze buren, dat was al duidelijk. Maar we maken dus deel uit van een veel grotere taalfamilie, de Indo-Europese talen. Een bondgezelschap van taalkundige statistici en biologen... had een grote publicatie in Science en die... Vergeleken de oorsprong van 103 talen en ze kwamen uit in Turkije. Hans van Kemenade, hartelijk welkom. Hoogleraar taalkunde aan de Radboud Universiteit. Um, ja, hoe kom je daar eigenlijk ooit achter wat de oorsprong van een taal is? Uh, nou, echt erachter komen, dat doen we niet. Dat gaat niet lukken, uh, want uh, nou, volgens de... De die tot dus ver gangbaar waren, uh, is de oorsprong van de in-Europese talen, ligt zo'n 6.000 à 7.000 jaar geleden. Dus hey, er is helemaal niets uit die periode. Alles wat we hebben is reconstructie. Wat dit artikel aan de gangbare reconstructie toevoegt, is dat ze een bredere hoeveelheid factoren hebben bekeken. En uh, door middel van uh, nou, interessante modellen... op zich uit andere wetenschappen... ze gebruiken methoden uit de genetica... ze gebruiken methoden uit de medische epidemiologie... Uh, over hoe iets zich verspreidt... Hè, uh, hoe een virus zich verspreidt bijvoorbeeld. Dat soort methoden zetten ze in... om een grotere hoeveelheid factoren bij elkaar te brengen... en daardoor meer precisie... Uh, te kunnen bereiken in nou, waar de oorsprong van die talen lag en hoe lang dat ongeveer geleden is. Voordat we over, de, over deze nieuwe methode gaan, gaan praten, misschien eerst maar even uitleggen hoe het allemaal gekomen is. Want de, de mens die komt uit Afrika, die is weggegaan uit Afrika. Toen, toen hadden ze al taal, neem ik aan. Anders kom, oh. kom je daar natuurlijk nooit weg als je niet kan zeggen: <lacht> kom, we gaan. Um, um... Nou, er is in ieder geval moet er in Europa, voordat het in de Europees zich verspreidde over Europa, moet er al taal geweest zijn. Neem nou bijvoorbeeld een paar geïsoleerde talen die er in het moderne Europa nog zijn: het Hongaars. Is verwant aan uh, een paar talen, helemaal in het noorden van Rusland. Uh, uh, het Baskisch is een totaal geïsoleerde taal. Dat zijn talen die moeten afstammen uit voor die Indo-Europese volkeren zich door migratie over Europa uitrolden. Um, nou, daar uh, weten we helemaal weinig van, van dat soort talen. Daar zijn nog minder bronnen van. Dat in de Europees, wat, er, wat we daarvan weten... volgens de traditionele methoden... Uh, dat, uh, dat wordt gereconstrueerd op grond van de oudste... in de Europese talen die er zijn. En uh, dat zijn het Sanskrit. Uh, de oudste uh, uh, teksten uit het Sanskrit... zijn dateren van ongeveer 1500 voor Christus. Uh, het... Uh, klassieke Grieks. Nou, de eerste teksten daarvan dateren van zo'n 800 voor Christus. En het Latijn waarvan de teksten zo'n beetje beginnen op gang te komen vanaf de vierde eeuw voor Christus. Dat is een enorm gebied wat we nu al uh, bestrijken. Want Sanskriet, dan zit je al helemaal in de Himalaya. En, en met het Grieks, dan, dan zit je op de Peloponnesus, en, en het Latijn dan, dan zit je um, weer verder naar het westen. Dus al die talen hebben één gemeenschappelijke oertaal. Ja. De Indo-Europese taal. Ja. Hoe, hoe weet je dat dat die één gemeenschappelijke oertaal uh, heeft? Nou, dat, dat, uh, daar, daar zit wel op zich een interessant stukje wetenschapsgeschiedenis aan. Uh, uh, eind 18e eeuw uh, uh, is men voor het eerst gaan ontdekken dat allerlei uh, verschillen in de samenstelling van woorden en in uh, de, de klanken waarmee woorden worden gevormd, uh, uh, dat, dat die eigenlijk heel systematisch zijn. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ik neem maar even een paar voorbeelden uh, waarin het Germaans, waar onze eigen taal het Nederlands bij hoort, verschilt van de Romaanse talen. Dus Frans, uh, Spaans, uh, Italiaans. Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld het Nederlandse woord vader. Dat is in het Latijn pater. Nou, je hebt woorden in het Latijn voor vis, uh, pisk, pesk pescadores, als je in Spanje op vakantie bent... dat is vis in het Nederlands. Uh, het Nederlandse voet correspondeert met het woord pied in het Frans pedaal. Nou, dat zijn systematische klankrelaties. Uh, dus uh, dat dat, dat, dat Germaans zich anders ontwikkeld heeft... dat is te danken aan één centrale klankverandering... die er ooit lang geleden heeft plaatsgevonden... Dat is even een heel klein voorbeeldje van hoe dat soort systematiek werkt. Dus je zoekt verbanden tussen talen... en dan ga je steeds verder naar, naar oudere geschriften... oudere optekeningen van talen... en dan kom je uit bij een soort oertaal. Ja. nou. Op een gegeven moment houdt het op. Hè? Want die vroegste teksten, daar kun je niet overheen. Behalve door je taalkundige kennis. Je kunt bijvoorbeeld reconstrueren. Uh, nou, sommige klankveranderingen uh, zijn uh, veel plausibeler dan andere. Een heleboel klankveranderingen lijken een beetje taalkundig onmogelijk, uh, zal ik maar zeggen. Uh, dus uh, dat, uh, dat een P in een, uh, in een K verandert, bijvoorbeeld, dat is niet zo plausibel. Uh, dat een P in een F of een V verandert. Dat is wel veel plausibeler, want die P en die F, die worden allebei voor in de mond met de lippen gemaakt. Nou, dat soort fundamentele... Uh, dat is echt klanten. de kennis van, van, van de taalkunde. We hebben uh, Philippe, dat schrijf je met een, een P, maar dat spreek je uit als een, als een F, daar gaan we al. Hij is uh, epidemioloog en viroloog. Philippe Lemay van de Universiteit van Leuven. Goedenavond. Goedenavond. Nu heeft dus een bondgezelschap van andere wetenschappers... dan alleen taalkundigen zich uh, tegen de kwestie aanbemoeid. En u bent uh, epidemioloog en viroloog. Wat heeft dat met taal te maken? Wel, het uh, lijkt natuurlijk een beetje vreemd. Maar uh, we zijn al een aantal jaren bezig met uh, technieken te, te ontwikkelen... om de verspreiding van virussen in kaart te brengen... op basis van hun genetische informatie. En... Alhoewel virussen nog steeds onze hoofdinteresse zijn, zijn we ook gaan zien op welke andere problemen de, deze technieken zouden kunnen uh, toepassen. En zo zijn we bij de vraag gekomen van de oorsprong van de Indo-Europese talen. En dat leek ons natuurlijk een heel interessant probleem en een met uh, duidelijke hypotheses om te testen. En er is een interessante analogie tussen de evolutie van talen en de evolutie van species. En het was uh, vlug duidelijk dat we dezelfde technieken konden toepassen op uh, taaldata. Hoe werkt dat in, in de praktijk? Hoe, hoe kun je taaldata in dezelfde modellen stoppen als uh, bijvoorbeeld evolutionaire data of, of virologische data? Wel, in plaats van DNA uh, baseren we ons op uh, woordenschat. Meer bepaalde woorden die eenzelfde betekenis hebben, maar uh, een andere klank kunnen hebben. En het is uh, die gelijkenis in klanken die linguisten bestuderen om aan te geven welke talen een gemeenschappelijke voorouder hebben. En dus op basis van een collectie van dergelijke woorden kunnen we een collectie van relaties bepalen tussen de talen die we dan kunnen voorstellen in een stamboom. Dus de anal analogie ligt eigenlijk tussen DNA en woordenschap. Juist, en dan als je dingen naast elkaar gaat leggen... informatie ook uit andere uh, bronnen, andere wetenschappen... Dan, dan kom je tot een beeld. N nou bent u viroloog. Is, is de verspreiding van een kuchje te vergelijken met het ontstaan van een taal? Dat, dat mensen elkaar besmetten met woorden? Uh, ik denk het niet. Hè. Uh, de verspreiding van een, van een pathogeen gebeurt sowieso door zijn gastheer. Nu, de verspreiding van taal... Daar wordt nog voor een groot stuk over gedebatteerd. Het kan enerzijds ook gebeuren door de mensen die die taal spreken. Maar het kan ook gebeuren door het proces van het, het overnemen van talen van naburige volkeren. Maar je moet elkaar ontmoeten om elkaars taal te, te, te over, over te nemen, toch? Of niet? Inderdaad, er moet een zeker contact zijn. Hè? Maar het kan zijn dat naburige volkeren eh, kennis maken met, met nieuwe technologieën. ...van andere volkeren. En om die nieuwe technologieën te adopteren... ...willen ze natuurlijk ook gaan communiceren met die volkeren. Juist, dus, dus we willen iets overnemen... ...en daarvoor moet je de, de taal overnemen. Hans van Kemenade, hoe ontstaat een taal eigenlijk? Is dat iets wat constant doorgaat? Zijn we dat nu ook aan het doen? Een, een taal aan het evolueren? Uh, ja, uh, ik denk dat uh, taal zich uh, iedere dag opnieuw vormt... Uh, uh, uh, ...in het... Uh, in het uh, ...contact wat er tussen mensen is. Nou uh, uh, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, een, een beetje een, een platitude. Hoe, hoe, hoe de allereerste taal ontstaan is, dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, nou ja, het is vrij plausibel dat hij zich uit allerlei algemenere cognitieve vermogens uh, zich dat fenomeen taal ontwikkeld heeft. Het is een buitengewoon uh, complex verschijnsel. Um, wij zijn in staat om uh, um, uh, uh, totaal probleemloos en automatisch onze moedertaal te leren als kind. Het leren van een tweede taal gaat een stuk lastiger. Dan heeft zich al een, een, op een bepaalde leeftijd een, een grammatica en een, een, een, een taalkennis uh, ontwikkeld uh, in dat hoofd. En uh, nou, na een zekere leeftijd gaat dat leren van een taal een heel stuk moeilijker. Ja. Nou, dat zijn van die dingen die op die taalontwikkeling heel erg veel invloed hebben. Wij zijn uh, uitgerust om talen te leren. Ja. Nou, nou was dit ja. een heel brede studie met, met allerlei wetenschappers... uit verschillende disciplines die alles naast elkaar leggen. En die komen dan uit als oorsprong van die grote Indo-Europese taalfamilie... in Anatolië, Turkije. Waarom juist daar? Nou, waarom daar? Dat kunnen we niet zeggen. Uh, kijk, het is een. In de Europese taalfamilie is, is enorm. Het is de grootste taalfamilie. Uh ter wereld, uh, waarschijnlijk. Uh, heeft, uh, als je kijkt naar alle landen in de moderne tijd... Uh, die ook nog uh, het, het Engels en het Spaans uh, uh, spreken... Dan, uh, dan heeft hij ongeveer 3 miljard sprekers. Dus dat is, uh, dat is een hele royale portie van de wereldbevolking... Uh, die, uh, die deze een un in de Europese taal als moedertaal heeft. Uh, ja, ooit uh, is, die, uh, is die ontstaan uit waarschijnlijk een betrekkelijk klein gebied. Een, een soort hoerland. Um, nou, dit artikel uh, uh, waar uh, mijn collega zojuist over vertelde... Dat die vergelijkt twee hypotheses over waar dat ontstaansgebied is. Uh, en de ene hypothese is uh, dat dat uh, nou, ergens ten noorden van de Caucasus... Uh, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, Ruwweg... Uh, en dat dat een volk van veroveraars was... Uh, um. En de andere hypothese, ook voortgekomen uit de, de, in de Europese traditie van, van studie... is dat dit in Anatolië heeft plaatsgevonden. En dat die verspreiding gemotiveerd was door de uitbreiding van de landbouw. En ze hebben nu door alles naast elkaar te leggen... uiteindelijk van die twee opties gekozen van... nou ja, dan zal het wel Anatolië moeten zijn. Uh, ja, wat zij concluderen is dat, dat alle bewijslast heel sterk naar Anatolië... Uh, wijst. Uh, en ja, ze hebben van alles in aanmerking genomen. Ze hebben naar de reconstructie vanuit de oude talen gekeken, vanuit de moderne talen, uh, vanuit uh, wat plausibele verspreidingspaden zijn. Dus bijvoorbeeld dat verspreiding over land waarschijnlijker is dan over water, om maar Kortom, wat te noemen. Allerlei Enzovoort. factoren. Yeah. En uh, onze taal komt uiteindelijk heel lang geleden uit Ans van Kemenade, hartelijk dank. En uh, epidemioloog en viroloog Filip Lemay van de Universiteit van Leuven... blijft u nog even aan de lijn, want we willen u nog iets vragen. Want we gaan uh, verder met onze vragende rubriek. Tijd voor de luisteraar. Stel, u heeft al een tijdje een kwestie waar u zich het hoofd over breekt. en u komt er helemaal niet uit. Nou ja, dan stellen wij ons op als reddende engel. En dan kunt u het aan ons vragen. Heeft u een vraag? Mail het ons labirintradio.wpro.nl. Corlijn de Groot, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt een prangende vraag. Wat zou het zijn? Ja, dat is. Uh, ik las begin augustus een klein uh, krantenberichtje over een uitbraak van ebola in Oeganda. Uh, ik was ten eerste verbaasd dat het maar zo'n klein berichtje was. Um, maar ik heb er vervolgens niks meer over gehoord. Dus ik vraag me ten eerste af, hoe is het nu in Oeganda met, uh, met die ebola-uitbraak? En ten tweede vraag ik me af, uh, wat kun je eraan doen? En uh, hoe wordt zoiets bestreden? We hebben nog steeds aan de telefoon epidemioloog en viroloog. Filip Lemeij van de Universiteit van Leuven. Uh, meneer Lemeij, ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk in Oeganda? Weet u dat? Inderdaad, begin augustus, eind, eind juli die uitbraak En op, op 11 augustus heeft uh, Artsen zonder grenzen een bericht rondgestuurd dat de uitbraak uh, effectief onder controle was. Uh, er zijn, waren toen ook al 11 dagen geen gevallen meer vastgesteld. En bij mijn weten is dat dan ook uh, verder onder controle gebleven. Uh, maar meer recent achter is er uh, nu ook een uitbraak gesignaleerd in de Democratische Republiek van Congo. Die momenteel al acht, uh, acht slachtoffers heeft geëist. Maar blijkbaar zouden die, die twee uitbraken niet aan elkaar relevant zijn. Dus de kwestie in Johan blijkt onder controle, maar er, er lijkt nu een nieuwe uitbraak in, uh, in de Democratische Republiek Congo. En hoe krijg je zo'n uh, uitbraak onder controle? Hoe kun je zo'n virus bedwingen als er geen medicijn tegen is? Wel, er is in jammer genoeg geen geneesmiddel nog vaccin aanwezig. Hè. Dus eh, het enige wat, eh, wat we kunnen doen is, is ter plaatse eh, preventieve maatregelen instellen om, om verdere transmissie te voorkomen. En we kunnen daarbij denken aan eh, quarantaine van de slachtoffers, eh, lichamen laten begraven door bevoegde autoriteiten, het, het verbranden van kledij en bedlinnen. Het gebruik van handschoenen, maskers, ontsmettingsmiddelen, sterilisatie enzovoort. En ook de, de autoriteiten hebben daar een, een, een belangrijke rol in en die geven dan meestal ook de raad om contact te vermijden, zoals handdrukken vermijden, maar ook het beperken van pros, promiscuïteit en dergelijke. Philippe Lemey, hartelijk dank van de Universiteit van Leuven, Kordijn de Groot. Uh, heb je plannen om naar Oeganda te gaan? Was dat de achtergrond van de vraag? Nee, nee, nee. Ik, was, ik was gewoon verbaasd dat ik er verder niks meer over hoorde. Ik dacht, ja, is het dan niet belangrijk genoeg uh, om uh, in Nederland een krant te halen? Of, uh, wat, uh, ja, ja, ja nou, gek eigenlijk. Vast. Nou, ja. dank, dank voor je vraag en um, ik hoop dat het antwoord bevredigend was. Ja, bedankt voor het antwoord. Iedere week beantwoordt een wetenschapper dus een prangende vraag van een luisteraar. En als u ook een vraag heeft, het kan via Facebook of via labirintradio.nl. En daar is robot Robby met het blikje cola. Ik ben benieuwd of dit. U kunt meekijken via de webcam, radio1.nl. Robby, get me my coke, please. Oh ja, hij draait... Dan zal ik intussen vast de ouders van Robbie voorstellen. Pieter Jonker, hoogleraar Vision-Based Robotics aan de TU in Delft. En naast hem Maya Rudinak, promovendus en de vaste begeleider van Robot Robbie. Welkom allebei. Dankjewel. Dank wel. En uh, ja, hier ja. staat hij, maar nog niet echt met een, met een blikje, blikje cola. Nee, Zou ik dat toelichten? Ja. Ja, de, de, de, de, de, de voor je kwam was er een, een kabeltje gebroken bij het transport van de grijper. En dat is nu blijkbaar weer een hand. Dus het, de, de grijper is helaas uh, overleden. Oh, hij heeft, hij, heeft een, hij heeft een zere hand. Hij heeft een zere hand. Ja. Oh ja, nou ja, dat ja. is, uh, dat is jammer. is nog gesoldeerd, maar blijkbaar is het weer losgeschoten. Dus. Oh ja, nou ja, ja, goed. ja goed. Hij kan nog wel praten. Hij kan nog Ik kan praten, gewoon ja. een gesprek met, ja, hem, zeker, met hem voeren. Ja. Ja. Dan zeggen, uh, uh, Robbie, how's your hand? Nee dat, moet nee, dat is, nee, dat is veel te specifiek, hè? Nee, dat is veel te specifiek. Het is een servicerobot. Dus hij, hij is nu geprogrammeerd om een soort butler te, te zijn. En hij kan dus drankjes halen. Dus als je hem vraagt, kan je hem een cola Fanta brengen? Dan, dan gaat hij naar waar hij denkt dat het is. Naar de keuken bijvoorbeeld. En dan gaat hij er zoeken naar die blikjes. En vindt het goede blikje. Want hij weet hoe ze eruit zien. En dan kan hij dat pakken en dan kan hij naar je toe brengen. Dus dat zijn eigenlijk zijn, zijn kwaliteiten. Ja, nou wordt er ons al decennia beloofd dat er een robot tijdperk aankomt in de toekomst. Dan wordt het stofzuigen en het bed opmaken en het afwassen wordt gewoon gedaan door een robot. En toch zie je ze nog steeds niet. Hoe kan dat? Ja, nou dat komt omdat het heel erg complex is. En um, eigenlijk, ja, we willen eigenlijk robots bouwen die op mensen lijken. En mensen, uh, zeg maar, net zo doen als mensen. Maar dat is geweldig complex. Er komt een hele, zeg maar, de hele opbouw van het menselijk lichaam, om dat na te bouwen, daar ben je nog wel even mee bezig. En... En ja, je ziet zoals, uh, dingen zoals uh, zelfrepareerbaarheid en zo, dat gaat nog wel wat stuk. Het, uh, dus het, het, is erg, uh, het is erg moeilijk om dat goed voor elkaar te krijgen en om het uit het lab te krijgen. Wat is de zwakke plek van de robot? Um, ik denk op dit moment de zwakke plek van de robot is um, de, de, het onderhoud wat je aan hem moet doen voordat hij uh, robuust is. Dus ik denk de robuustheid van robots... Is een, is een probleem. Dat zie je hier weer. Dus. Ja, en niet alleen roboosheid, maar robot moet ook uit een onbekende omgeving leren. Als hij gaat misschien naar jouw huis, dan moet je daar alle kennis gebruiken. En alles wat je weet vroeger, je moet daar gebruiken. Je moet adapteren aan deze omgeving. Het is echt, echt een goed probleem. Ja, andere... want, mm -hmm. want in fabrieken zijn wel al heel veel mm -hmm. robots. Auto's die worden grotendeels door robots gemaakt. In, nee. in de haven worden hele afdelingen door robots gerund. <coughs> maar zodra er mensen bij in de buurt komen. Ja. Dan, dan lukt het niet meer. Is, is, is dat nou, de moeilijkheid? Ja, je moet die robots in fabrieken. Dat zijn eigenlijk planten eh, of bomen. Hè. Die staan vast in de grond. Voor de kracht krijgt vast voedsel, elektriciteit. En dan komt iets voorbij en dan doen ze wat. Maar deze robots die kunnen van een plek af. En elk eigenlijk in, het, in, het, zeg maar, in de wereld zijn planten hebben geen hersenen. Maar eh, dieren die kunnen bewegen, die hebben hersenen nodig om gewoon waar te nemen wat er aan de hand is. En daar op actie te ondernemen. En ze kunnen overal komen. En dus zijn alle omstandigheden zijn overal elders anders. En daar moeten ze op kunnen reageren. En dus ze, hebben, dus ze moeten eigenlijk kunnen leren die systemen. En, en hoe leer je een robot leren? Kan een robot leren? Uh, ja, deze, het zijn eigenlijk twee soorten van leren. Dus deze robot kan leren objecten herkennen en, en, en, uh, en, en omgeving herkennen. En de tweede leren is uh, reinforcement learning, is leren je gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld, je kan een robot leren lopen, je kan een robot leren traplopen en dat soort dingen. Maar je kan een robot ook leren voetballen, bijvoorbeeld. En wat wij mensen ook doen, we leren fietsen, zwemmen. Uh, in autorijden, maar we leren ook eigenlijk ons te gedragen ten opzichte van een ander. We maar, leren maar bent al zo, maken. Bent u al zover dat een robot zichzelf iets leert? Dat hij dat leert uh, van, oh, dit was geen succes, dit moet ik de volgende keer anders doen? Ja. Ja, misschien kun je vertellen over de Systemen, hoe die, ja, een ja, so, robot kan allerlei objecten leren. Hij kan uitzicht van objecten leren en hij kan ook wat we kunnen met een object doen. gaat is ook makkelijk om te leren. Als een robot naar, misschien naar jou kijkt, als jij naar een object handelt, dan ha kan hij leren wat hij wil volgende keer met deze objecten doen. Also, nee. Wie kan hij de, deze objecten uitpakken en waar moet hij deze object brengen en zo heet dus dat zijn objecten, gezichten herkennen enzovoort en gewoontes herkennen. En het andere is fysiek iets doen. En dat, is, dat doe je dat met dat leren door belonen en straffen. En bijvoorbeeld je leert je een leert robot lopen en je beloont hem voor elke voetstap die hij zet. En dan zit hij zelf uit te puzzelen, uit te vinden hoe hij dat moet doen. En na een tijdje kan hij zelf lopen. En hoe straf je een robot? Um, nou, dat belonen en straffen dat is eigenlijk net highscores bij een flipperkast of, of een spelletje. Dus hij, als hij wil zoveel mogelijk... Je moet hem, robot een verlangen geven. En hij wil zoveel mogelijk punten hebben. Dat is eigenlijk... En als zijn oh, dus, dus eigenlijk punten. Ja, wij noemen dat koekjes of zo. Maar het is eigenlijk een verlanger wat je hebt. En dat is hetzelfde als wij honger hebben. Dan krijg je adrenaline. En dan ga je naar voedsel zoeken. En dan krijg je dat voedsel in je maag. En dan is dat, gaat dat weer over. Dus het zijn eigenlijk een soort sensorwaarden met een drempel... die overschrijdt of onderschrijdt. Waardoor je gewoon actief wordt. Maar... Is, er, is het aantal variabelen uh, niet veel te groot... van potentiële handelingen, potentiële oplossingen? Dit is dan de butler. Misschien wil hij wel cola, misschien wil hij wel de krant... misschien wil hij wel uh, dat ik de deur open houden. Hoe, hoe krijg je ooit de robot zo ver om dat te herkennen? Ja, nou, die, die complexiteit, dat is natuurlijk enorm. En wij hebben een menselijk brein, is ontzettend groot. Er kan ontzettend veel aan opgeslagen worden. En dat beginnen we nu met de grote geheugels... beginnen we nu ook te krijgen dat dat, uh, dat, dat kan komen. En, um, ja, en het, dan is het verder een, een kwestie van um, dingen opdelen in kleinere delen... en dat dan leren en dat aan elkaar rijgen. Dus zeg maar dat, dat um, reinforcement learning voor voetbalrobots wat we hebben gedaan... dat is dat je een robot eerst moet leren achter de bal komen... dan leren schieten, dan dribbelen met de bal... en dan leer je hem dat hij een aanval is opgebouwd uit die componenten... en dan weet hij dus bijvoorbeeld wanneer hij exact de bal af moet schieten. Hoe gaat het daarmee? Want nu zijn net alle transfers van het voetbal rond dit weekend... Dus is een robot al op dat niveau? Gaan we het ooit nog meemaken dat, dat de volgende um, kruif een, een robot is? Nou ja, er is een uh, wereldwijd is een trend, dat heet uh, uh, Robocup. Cup. En dat de bedoeling is dan 2050: een team van lopende Humanoid robots het winnen van de wereldkampioen voetbal. En ik weet niet of we dat gaan halen, maar goed, we hebben nog even de tijd. En um, ja, dat zou best wel eens kunnen. In ieder geval zouden ze misschien wel van de F's kunnen winnen. Van Ajax of zo. Dus dat, uh... zo goed gaat het al met dat leren. Kun, kun je daar ook iets van uh, leren: van hoe de robot leert om het menselijk leren beter te begrijpen? Want als je iets kunt imiteren, dan, dan begrijp je het. Als ja. je echt weet hoe een robot leert, snap je misschien eigenlijk hoe wij het zelf doen. Ja, dus het is, eigenlijk is het, uh, zo'n robot leert door trial and error. En dan op een gegeven moment ontdekt hij dat hij ergens iets kan. En dan gaat hij dat zitten optimaliseren totdat hij die. En dan optimaliseert hij de beloning. De grap is eigenlijk dat de eerste, uh, het eerste succes. Dat kan je aanzienlijk versnellen door een leraar in te brengen. En dan komen we weer even terug op die evolutie. De evolutie heeft een lichaam gemaakt. Wij hebben het lichaam van die robot gemaakt. Op een gegeven moment is een evolutie geheugen ingekomen. En dan kan je dat reinforcement learning doen. En op een gegeven moment is er dus taal gekomen. Dan kan je leraar die dat weer over kunnen dragen. En op een gegeven moment is het geschreven taal gekomen. dan kan je het over generaties kennis overdragen. Nou, dat is echt bij de mens. En dat zou je eigenlijk ook zeg maar, in die robot moeten stoppen. Ja, nu heb ik dus een, een soort van interview gedaan met, met een, een robot. Dat, maar ik mag niet zomaar alles vragen. Het zit, het zit binnen een bepaald spectrum van vragen waar ik mag komen. Ja, nou, de, deze robot die kan zeg maar nieuwe objecten inleren. Dus je kan, kan Fanta Cola enzovoort, kan hij dat soort dingen inleren. Dus ik kan ook nieuwe namen kan die inleren. Maar goed, het gaat voor je de hele taal in kan leren. Dat kan wel, dat is ook een soort. Dat ja, is een hele grote toestandsmachine. Die kan, zou die eventueel ook wel in kunnen leren. Maar deze die kan dat nog niet. Maar ik denk dat het in de toekomst ook wel mogelijk is. om, uh, om gewoon ook robots door associaties taal in te, le te laten leren. Zal het ooit lukken om iemand te foppen. dat hij met een robot praat. en, en dan helemaal niet doorheeft dat het een robot is? Of misschien gebeurt het al. Dat zou ook kunnen. Ja, ik weet het niet. Ja, dat is, kijk, hij, hij, hij, die metalen stemmetjes van die robots zijn allemaal hetzelfde. omdat het allemaal dezelfde synthesizers zijn. Maar dat intercises. is nog wel op te lossen, Ja, toch? dat is op te lossen. Dus je zou heel veel mensen kunnen aanhoren... en heel veel stemmen zou je kunnen genereren. En dan zou je dat... Uh, ja, Ik denk dat je er een veel effort in steekt... dat hij steeds natuurlijker kan, kan klinken. Ik had laatst het vermoeden, bij de Belastingdienst was dat... toen dacht ik, volgens mij heb ik nu een robot aan de lijn... maar. Is het niet nou zeker. Ja, dat zijn, ja, dat zijn die hele een goede speech synthesizers, denk ik, die je hebt. Maar het zou ook, <laughs> ook een wat starre star medewerker, medewerker kunnen zijn. al dagenlang hetzelfde zetten zeggen aan telefoon telefoon. Ja. Jullie zijn hier in praktijk mee bezig. Nu, nu komen jullie hier naar de studio met deze robot. Um, het handje stuk want er is een, is een draadje. Is het niet heel frustrerend werken aan, aan robots uiteindelijk? Uh. Ja, yeah, yeah, som yeah. yeah, soms, soms uh, heel veel dingen soms werken niet, maar dan we moeten volgende keer dat opdoen en we moeten onze robot robuust maken. Maar voor deze robot hebben we één jaar gewerkt met bachelor en master studenten. En er is ook een nieuwe feature van deze robot, hij is echt goedkoop. En we willen graag iets, dat is tien keer uh, less dan robots op markt, dat het, moet moet ook, het mag ook niet te veel kosten. Ja, ja, ja. ja. het moet niet, niet veel kosten. Want mensen ja. zijn eigenlijk al zo goedkoop. Tegenwoordig. Uh, ja, nou ja, daar, daar denken ze in de zorg ze er anders over. Ze hebben niet genoeg handen aan het bed. En dat heb je, er was zo'n uitzending van Zembla een paar dagen geleden... dat al die bejaarden niet gewassen werden... En, en dat ze dus in een stinkende rolstoel blijven zitten enzovoort. En dat is het probleem wat we proberen op te lossen... dat we gewoon meer technologie er tegenaan gooien. Zodat ja, dat is een hele uh, toepassing die u ja. echt voorziet. In de zorg uh, waar nu nog verpleegers in witte jassen rondlopen... daar zouden we dan robots voor moeten. Ja, nou ja, in en wat doen wezen? die, in wat wezen doen die maar, robots dan? Nou ja, kijk, in wezen zijn twee, twee soorten. Dit is een robot, dat is een soort, we noemen dat sidekick robots. Hein? Dat is een kuifje heeft Bobby en zo. Die komt altijd op een slim moment met een slim idee. Dus deze robot kan dingen zien. En die kan dingen waarnemen. We kunnen ook activiteiten waarnemen. Ben je aan het slapen, zitten, lig je op de grond bijvoorbeeld. Mijn oma is doodgegaan, die is op de grond gevallen... en heeft een dag op de grond gelegen. En uh, de, dit soort robots, die kunnen dat gewoon voorkomen. Die lopen achter je aan te sukkelen. Je kan zo'n robot ook zeg maar, in een rollator bouwen eventueel. Hè. Dan kun je de rollator roepen en dan komt hij naar je toe. Nou, dus het, het, het waarnemen en het waarschuwen van mensen. Het helpt herinneren. Dus als je geheugenverlies hebt, zorgen dat je de goede pillen inneemt. Dat je naar de dokter gaat. Een soort, soort agenda. En dan uiteindelijk, en dat is moeilijker, zeg maar, dingen grijpen van de grond opruimen. Dus uiteindelijk is de bedoeling van deze robot dat die kamer kan helpen opruimen en dingen van de grond kan pakken. En dan uiteindelijk misschien ook nog zelf stofzuigen. Dat moeten we dit wel willen, uiteindelijk? Dat we onze omaatjes opschepen met een robot? Ja, maar moeten we willen dat mensen gewoon in hun eigen vuil zitten een dag lang. Dus mijn, mijn moeder is ook, zeg maar, als er moet iemand steunkousen aantrekken. Die komt of om 11 uur of om 9 uur s ochtends. Dan is het nog niet aangekleed, dus die heeft daar een bloedhekel aan. Dus die, die wil gewoon, zegt, die zegt tegen mij, Pieter, kan jij niet... Een steunkousen aantrekmachine voor mij bedenken... dan ben ik autonoom. Bent u al bezig voor uzelf? Want, want u wordt ook ouder. Heeft u, heeft u al het plan van... Nou, ik maak mijn eigen robot voor later? Nou ja, dat, daar ben ik nu mee bezig eigenlijk. Ja, ik maak mijn eigen robot voor later. Want dat is zeg maar... De, ik denk dat het een jaar of tien duurt... dan beginnen ze op te komen. Maar ja, het kan ook heel snel gaan. Net als met cellulaire telefoons en zo. Dus dat... Uh, daar ja, had ook niemand voorspeld dat het zo'n vlucht zou nemen. En als het eenmaal gang is... en er is productie en het wordt goedkoper en zo... dan uh, ja, dan kan het hard gaan, ja. Dan zit daar markt in. Laten we nog even um, met Robby uh, praten. Robby, it, it was a real pleasure having you here in the studio. When do we meet again? When do we see each other again? I will come again very soon. I will be more intelligent and hopefully have a brother too. Thank you very much, Robby, for um, being the gast hier in de in studio. Dank je wel. Ja, en uh, Pieter Jonker uh, uh, ook, dank. Uh, ja. Ik zie u graag terug als u een, uh, een broeder heeft. Daar bent u ook al mee bezig. <lacht> nou, een, ko een kopie van mijzelf. Een kopie van <lacht> nee, u zelf? Nee, nee, toch? Dat, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat. dat, bro dat een broertje, broertje van, Robbie. van Robbie. Ja, ja, ja, Er zijn ook, door, ieder jaar zijn er um, uh, studenten, groepen studenten die nieuwe robots maken. Dus als ieder jaar proberen en robots af te leveren, nieuwe generaties en nieuwe generaties studenten die robotica hebben gedaan. Zodat we ook een push creëren en een, zeg maar, van... Ingenieurs die robots willen maken. Dat is ook, daar ontbrak het ook aan. Tot Pieter Jonker, hartelijk dank. En Maya Rudinac, ook dank. En Robot Robbie. Dit was Labyrinth Radio voor deze week. Meer informatie via de website w24.nl. Reacties en uw vragen zijn welkom op labyrinthradio.nl. Woensdag is Labyrinth Televisie weer terug. Daar gaat het ook in over de verkiezingen. En ze gaan het hebben over peilingen. Hoe betrouwbaar zijn die peilingen? En hoe komen die eigenlijk tot stand? Wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender.